12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Franse presidentskandidaat Hollande presenteert verkiezingsprogramma. Nog veel onduidelijkheid rond ingestorte flat in Rio. Flats moet ik zeggen, want zijn er meer. En nieuw onderzoek naar drama op pukkelpop in België. Het is bewolkt en het is regenachtig. Het wordt 4 graden in het noordoosten tot 9 in het zuidwesten. Morgen is er dan weer veel ruimte voor de zon. Maar vooral in het westen is morgen ook kans op een bui. En het wordt een graad of zeven. In de loop van het weekend draait de wind naar het oosten en komt er een drogere en koudere periode aan. In de nachten gaat het licht tot matig vriezen. En overdag komen de temperaturen na het weekend niet of nauwelijks meer boven het vriespunt. Bij de Franse presidentsverkiezingen heeft de socialistische kandidaat François Hollande, de koploper in de peilingen, zojuist zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Hij is nog aan het uitleggen. We praten met correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, Frankrijk verloor onlangs de AAA-status. Heel veel werkloosheid ook. Ze zitten zowat in een recessie. Wat wil Hollande eigenlijk met zijn land? Ja, wat kun je nog. Hè? Hollande begon met een exposé van uh, hoe slecht het land ervoor zat. en zei toen, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. We moeten het land weer aan de gang krijgen. En dus wil hij 20 miljard euro gaan besteden aan nieuwe projecten. Hij is op dit moment nog bezig om uit te leggen. Waar hij het geld aan wil uitgeven. Maar je moet denken aan nieuwe banen in het onderwijs. Om de jeugd beter op te leiden. Frankrijk heeft heel veel jeugdwerklozen. Uh, hij wil een publieke investeringsbank gaan opzetten. Geld uittrekken voor bedrijven die zich in Frankrijk vestigen. Uh, hoe wil hij dat gaan betalen? Nou, hij is nog bezig met die conferentie. Maar het belangrijkste is dat hij allerlei belastingvoordelen wil afschaffen. Met name voor het bedrijfsleven en de allerrijkste. En dat moet dan volgens de Partie Socialisten de komende vijf jaar 29 miljard euro gaan opleveren. Genoeg om iets over te houden, om ook nog iets te gaan doen aan alle tekorten. Een, een slogan heeft hij ook al, le changement c'est maintenant, verandering mm -hmm. nu. En, maar het klinkt vooral als een economisch verhaal, is dat ook zo? Nee, uh, ja, hij is heel lang bezig geweest met de economie, maar het gaat ook over andere terreinen. Hè. Hollande heeft het over een morele crisis in het land. Niet alleen tussen rijk en arm dus, maar ook in andere elementen van de maatschappij. Hij wil... Bijvoorbeeld dat vrouwen en mannen evengoed beloond gaan worden. Dat het verschil in salariering dat moet verdwijnen, zegt hij. Uh, hij wil het homohuwelijk gaan invoeren. Het moet mogelijk zijn voor, voor homostellen om uh, kinderen te adapteren. En tot slot had hij het nog over euthanasie. Uh, François Hollande gelooft dat op een waardige manier... Uh, patiënten die uh, ongeneeslijk ziek zijn en die ondraaglijk lijden... Uh, dat die uh, op hen euthanasie moet kunnen worden gepleegd in de toekomst. Dat hoopt hij te kunnen invoeren de komende vijf jaar. Hij is nog bezig om zijn socialistische plannen uit te leggen, we horen hem op de achtergrond. Zijn er al reacties van politieke tegenstanders? Nou, zijn belangrijkste tegenstander, president Sarkozy, die gaat pas op zondag, denk ik, in op zijn uh, partijprogramma, want dan is hij uitgenodigd op televisie. De andere partijen hebben het al ondoordacht en uh, irreëel genoemd wat hij hier presenteert. Ron in Parijs. Het aantal faillissementen in Nederland, dat blijft hoog. Vorig jaar waren het er 9500, en dat zijn er ongeveer evenveel als in 2010. Er waren er nog meer in 2009. Door de economische crisis kwam het aantal faillissementen toen voor het eerst boven de 10.000 uit. Vorig jaar ging het vooral slecht in de horeca, maar brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland raakt niet in paniek door de cijfers. Het percentage van de horeca is 28% stijging ten opzichte van 2010. Als je dat afzet ten opzichte van het aantal bedrijven wat we in Nederland hebben, ruim 43.000, dan valt dat natuurlijk wel een beetje weg. De horeca is wel een branche waar we het als eerste merken als het wat slecht gaat, als het slechter gaat met de economie. En dat zou ook een deel van de stijging van het aantal faillissementen in de horeca kunnen verklaren. En de brancheorganisatie denkt dat het komend jaar financieel nog moeilijker wordt voor horecaondernemers. In de vervoerssector waren er juist minder faillissementen. Schoolbesturen moeten binnen een jaar inventariseren... of er in hun schoolgebouwen asbest voorkomt. Dat zei staatssecretaris Atsma in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1994. Volgens Atsma moeten scholen hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben het afgelopen jaar dan uh, schoolbesturen gevraagd... om uh, over te gaan tot een inventarisatie. Om ook duidelijk te maken wat er uh, mogelijk van asbest in schoolgebouwen zit. Ja, En eigenlijk uh, zijn er nog te veel schoolbesturen en directies van schoolgebouwen... die tot nu toe niet hebben gereageerd. En ik vind dat het absoluut van belang is... Dat, uh, dat duidelijk is waar wel of niet de asbest uh, zit. En uh, we hebben gezegd... ik begin met een inventarisatie. Maak duidelijk uh, uh, dat je weet... of er asbest in het gebouw zit. Als je dat weet... dan kun je ook vervolgens vaststellen... of er uh, snel of minder snel... Tot, tot verwijdering van het asbest... moet worden overgegaan. Ja, en uh, om heel eerlijk te zijn... de afgelopen jaar zijn er... Ja, iets meer dan de helft van, van de aangeschreven besturen hebben gereageerd. Ja, en als je dan ziet eh, in hoeveel gebouwen eh, asbest aanwezig is... ja, dat is toch wel een enorm hoog percentage. Uh, voor 1994 gaat het om uh, het mogelijk uh, gebruik hebben van asbest. Ja, en het is toch een flinke aantal. Het gaat om duizenden scholen. En ouders, leraren en andere betrokkenen kunnen vanaf vandaag op internet zien... of hun school al op asbest is onderzocht. Minister Van Bijsterveld noemt het ronduit onverantwoord... dat scholen vandaag dicht zijn vanwege de landelijke onderwijsstaking. Ze wijst erop dat er op veel scholen een toetsweek aan de gang is... en dan moet er allemaal rust zijn daaromheen. Zo'n 20.000 leraren staken tegen de verhoging van het aantal lesuren... en inkorting van de zomervakantie. Veel lesuren vallen vandaag uit en 160 scholen blijven helemaal dicht. Stakers zijn bang voor een hogere werkdruk. Maar volgens Van Bijsterveld krijgen ze juist meer ruimte... om de werkdruk te spreiden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 In het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro... zijn naar nu blijkt drie flats ingestort. Eerst was gemeld dat het om twee gebouwen ging. Er zijn zeker vier mensen gewond geraakt... en het is nog helemaal onduidelijk of er ook doden zijn gevallen. Er liggen mogelijk nog mensen onder het puin. Een brandweerman in Rio vertelt hoe die een man... levend onder het puin vandaan haalde. Ik zag het niet, ik was in van hem. Hij toekte op mijn kantoor. Hij zei, ik ben hier, ik weet niet of je van mij Ik zei... Die man riep naar de brandweerman: Ik zit op de zesde etage... maar omdat de hele boel was ingestort, was er helemaal geen sprake meer van etages en kon die brandweerman hem in eerste instantie niet vinden. En later bleek dat het slachtoffer onder het puin lag, recht onder de voeten van die brandweerman. Dus die is eruit gehaald. Die gebouwen in Rio die storten in nadat er een sterke gaslucht was geroken en er een explosie was gehoord. In Frankrijk is de voormalige directeur van borstimplantatenfabriek PIP aangehouden. Hij wordt verhoord en het is nog niet duidelijk of hij ook in staat van beschuldiging wordt gesteld. Dat bedrijf raakte vorig jaar in opspraak omdat de implantaten die daar werden gemaakt kunnen lekken of scheuren. En ze waren ook gevuld met een niet medisch goedgekeurde gel die mogelijk kanker zou kunnen veroorzaken. Als gevolg van dat schandaal moeten wereldwijd meer dan 100.000 vrouwen hun implantaten laten verwijderen. Die voormalige directeur van PEP werd opgepakt in een huis in Zuid-Frankrijk... en ook de tweede man van PEP is aangehouden. In België loopt een nieuw onderzoek naar het drama van vorig jaar op Pukkelpop. Een eerder onderzoek van politie en justitie werd in september afgesloten... en besloten werd toen om de organisatie niet te vervolgen... omdat dat noodweer tijdens dat muziekfestival werd beschouwd als overmacht. Maar na een recente klacht van een slachtoffer is er een nieuw onderzoek geopend. Bij dat drama op Pukkelpop kwamen vijf mensen om het leven. In Wageningen is een man gearresteerd die gisteren een verdacht pakketje afleverde bij een gebouw van de universiteit. Dat gebouw werd ontruimd en de EOD werd ingeschakeld. En na onderzoek bleek dat dat pakket geen explosieven bevatte. Volgens het online blad Resource van de Universiteit Wageningen... is de dader een 35-jarige gefrustreerde langstudeerder. Hij zit niet eens met maatregelen die het hem onmogelijk zouden maken om af te studeren. Ons resource had de man eerder ook al dreigtweets tweets verstuurd. De universiteit heeft nu aangifte tegen die man gedaan. En de storing bij ING is voorbij. Mijn ING, de mobiel bankieren applicatie en iDeal... kunnen weer volledig worden gebruikt, zegt de bank. Er zit ook geen maximum meer op het aantal klanten... dat tegelijkertijd kan inloggen. De afgelopen twee weken waren er diverse storingen... waardoor de 4 miljoen klanten niet bij hun rekeningen konden komen... of niet konden pinnen. En vooral webwinkels zijn getroffen door die storingen bij ING. Volgens de brancheorganisatie kan de schade in de miljoenen euro's lopen. Ja, tennis, de vrouwenfinale van de Australian Open... die gaat tussen de Wit-Russische Victoria Azarenka... en de Russin Maria Sharapova. Azarenka, nummer drie van de plaatsinglijst... versloeg de titelverdedigster Kim Kleisters in drie sets. En op het moment dat Azarenka op matchpoint stond... voelde ze zich nogal zwaar... I felt like my hand is about 200 kilograms and my body is about a thousand and uh, everything is shaking you know and uh, but that feeling when you finally win is such a relief it's like oh my god I cannot believe it's over <laughs> I just want to cry. Ja, ze kon niet geloven dat ze gewonnen had van Kleisers en ze kon er wel janken. En in de finale moet ze dus tegen Sharapova. Nummer vier van de plaatsingslijst won ook in drie sets. Sharapova versloeg als tweede geplaatste Petra Kvitova uit Tsjechië. En op dit moment wordt de eerste halve finale bij de mannen gespeeld. Roger Federer tegen Rafael Nadal. Wedstrijd die je ook zomaar in de finale zou kunnen hebben. Komt dat er op de baan ook een beetje uit? Mark Brasser. Ja, dat komt er op de baan zeker uit. Het is een, een, een bikkelhard gevecht tussen deze twee grootheden. Tweeënhalf uur gespeeld inmiddels in de Rotlaver Arena. Er moet misschien even wat tijd van af worden getrokken. Want uh, ja, de halverwege de partij aan het einde van de tweede set. Federer had de eerste set gewonnen in een tiebreak. Uh, Nadal kwam in de tweede set op een 5-2 voorsprong. Kwam er opeens uh, vuurwerk, een vuurwerkshow. Het is Australia Day in Australië. Te vergelijken bij ons, nou zeg maar, Koninginnedag. Enorm vuurwerk, de spelers wisten dat overigens wel van tevoren. Dat was een medegedeeld door de umpire. Is ook elk jaar zo dat op 26 januari dat daar Australia Day wordt gevierd en dat er dus vuurwerk wordt afgestoken. Maar het was wel een hinderlijke onderbreking van een minuut of tien. Federer toch ja, een beetje uit zijn ritme. Verloor die tweede set met 6-2. Verloor ook de eerste zeven punten in de, in de derde set. Nadal kwam op een 1-0 voorsprong en kreeg toen ja, op, de, op de service van Federer kansen, drie kansen om, om die service te breken. Dat deed hij niet. Het ging gelijk op tot 3-3. Toen kwam er een break van Federer. Hij ging naar 4-3. Mocht zelfs voor 5-3. Nadal brak terug, het werd 4-4 en inmiddels is het 5-5 is het in die derde set wedstrijd. Dus uh, volledig in evenwicht. Ja, uh, breaks over en weer. Uh, niet, iedereen, niet, niet één speler die er echt enorm bovenuit steekt. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd. Het draait ja, zoals wel vaker om een, om een paar punten, maar het is een, het is een schitterend gevecht. Schitterend gevecht, nog niet afgelopen. Even wat ander tennisnieuws, Mark. Want de captain van de Davis Cup team, Jan Siemerink... die heeft een keuze gemaakt voor de selectie voor het duel tegen Finland. Jean-Julien Roger heeft hij opgenomen. Wie is dat dan? Ja, dat is een, een, een jongen van, van Curaçao, een, een, een dubbelspecialist. Nou, vorig jaar zijn de regels omtrent uh, de, de antillen zeg maar, en voor Nederland uitkomen... zijn gewijzigd. Hij mag dus nu voor Nederland uitkomen. Het is een, een, een goede speler, een speler die vorig jaar in de halve finale stond... in de Australian Open, in het dubbelspel. Ja, en, en, en Siemerink heeft heel goed gebruik gemaakt van die regel. Hij was echt op zoek naar een dubbelspeler. Nederland heeft niet echt dubbelspelers. Hè. De tijden van Haarhuis Elting liggen ver. Achter ons. En, en ja, dit is natuurlijk. Deze kreeg hij min of meer in de schoot geworpen. En het is te hopen dat deze Royer. Zo, zo spreek je ze achternaam uit. Eh, ja, dat hij die, dat die potten kan gaan breken voor het Nederlands Davis Cup-team in, in februari tegen, tegen Finland. Royer noteren wij. Dankjewel, Mark Brasser. Het is 13 over 12 de hoofdpunten van het nieuws. Bij de Franse presidentsverkiezingen heeft de socialistische kandidaat François Hollande zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. En Hollande wil onder meer 20 miljard uitgeven voor nieuwe projecten. En belastingvoordelen voor de rijken wil hij afschaffen. In Rio de Janeiro zijn niet twee, maar drie flats ingestort. Of en hoeveel doden er zijn gevallen, dat is allemaal nog onduidelijk. En in België loopt een nieuw onderzoek naar het drama op Pukkelpop na een klacht van een slachtoffer. Een eerder onderzoek van politie en justitie was in september afgesloten. U hoort het uitgebreide NOS-journaal zometeen, de NCRV met lunch. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We belen straks met de omroepman van het jaar, John de Mol. Over allerlei lopende zaken. Het succes van The Voice bijvoorbeeld. Het songfestival dat eraan komt. En The Winner Is. In het mediaforum oud omroep Corrivee Aad van de Heuvel en Tom Verlind. En ook daar gaat het over die nieuwe spektakelshow. Die vanavond dus bij SBS begint, voor die zender en voor presentator Bo van Ervendorens... hangt er een hoop van af en dus is de druk groot. En die werd door huisdichter Nico Dijkshoorn in die wereld draait door gisteravond nog eens even extra opgevoerd. Bo, ik wil de druk niet opvoeren. Maar jongen, Matthijs zei het al eerder, het is erop of eronder. Alle hoop is gevestigd op jouw show. Nu moet het gebeuren, miljoen mensen kijken of je het waar gaat maken. En straks in de Nationale Nieuwsquiz, Dirk van den Berg uit Leiden. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Twee medeverdachten van de vorige week in Nieuw-Zeeland... gearresteerde Kim.com. de oprichter van MegaUpload.com... die zijn vandaag op borgtocht vrijgelaten. En daarbij zit ook de 29-jarige Nederlandse verdachte Bram van der K. Ook een Duitse collega kwam na betaling van een borgsom weer vrij... Plan van de K is een van de programmeurs van Mega Upload. Vorige week werd de site uit de lucht gehaald... omdat gebruikers ongestoord digitale content... zoals films, games en programma's konden uitwisselen. De praktijken zouden de makers zo'n 135 miljoen euro hebben opgeleverd. Het aantal blootbladen in gevangeniswinkels... wordt binnenkort beperkt tot maar twee titels. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dat besloten. Blijkt namelijk dat in de ene gevangenis bijvoorbeeld vijf... en in de andere gevangenis maar drie verschillende blootbladen worden verkocht. Dat is niet eerlijk, vindt het ministerie. En dus komen er per gevangenis maar twee beschikbaar. Dat zijn Playboy en Penthouse. Voor andere titels zijn de gedetineerden aangewezen op hun bezoek. Bladen als Linda, Cosmo, Margriet en Libelle... die kijken veel meer hoe de mensen eruit zien dan wij allemaal denken. Als je niet moeders mooiste bent of wat ouder of wat zwaarder, dan heb je een probleem... dan is de kans groot dat een interview niet doorgaat. En soms wordt dat zelfs besloten nadat het interview al is afgenomen. Journaliste Maria Genova heeft nu plannen om een blad te maken... met mensen die zijn afgewezen door andere bladen. Maria, goedemiddag. Goedendag. Hoe ben je op dat idee gekomen? Nou ja, het is uh, niet alleen mijn idee. We zijn met een uh, heel groot uh, clubje freelancers uh, gaan brainstormen uh, over een blad. Nadat uh, wij uh, ervaringen op een besloten forum hebben uitgewisseld. En toen bleek dat uh, vrijwel iedereen te maken had met, uh, met bladen die interviewkandidaten met hele goede verhalen afwijzen... omdat ze bijvoorbeeld uh, een maatje te zwaar zijn... Of, uh, of omdat ze bijvoorbeeld grijs haar hebben... terwijl ze bijvoorbeeld ex-fotomodel zijn en uh, superslank nog. Maar dat is blijkbaar niet uh, genoeg. En, uh, nou ja, dus heel veel mensen worden afge afgewezen op basis van leeftijd... op basis van uh, uh, uiterlijk, vaak te dik zijn. Maar dan vallen heel veel vrouwen buiten de ja. groep eigenlijk. Maar, maar jij, zegt, jij zegt eigenlijk dus goede verhalen... In principe. Dus mensen hebben een goed verhaal, eh, in, inhoudelijk, het, het doet iets ja. met je. Toch ja. wordt zo'n verhaal dan niet geplaatst omdat het plaatje er niet mooi bij is. Klopt, ja. Heel vaak is het ook, want tevoren zijn de redacties heel enthousiast. Van ja, dat is een heel goed idee. Die vrouw moeten we interviewen. Bijvoorbeeld een vrouw die jonge asielzoekers helpt en heel goed werk doet. En dan zien ze een foto en dan zeggen ze: nee, die is to, toch te lelijk. Nee, dat doen we dan niet. Ja. Zeg, en, hoe, hoe, hoe is dat? Want uiteindelijk moet je, jij. Bent maar je levert die verhalen aan. Uiteindelijk krijg je dan te horen, ja, we gaan het verhaal toch niet plaatsen, om die en die reden. En wat, wat, dat lijkt mij lastig als je dan zo iemand weer moet afbellen. Nou, ik heb dat altijd wel zelf van tevoren gehoord, dus nooit achteraf. Maar uh, uh, op, uh, op het forum werden verhalen uitgewisseld van mensen die echt uh, tegen mensen moesten vertellen van ja, sorry, maar je verhaal gaat niet door. En die echte reden was dus dat iemand te lelijk uh, werd gevonden door de hoofdredactie. Maar goed, dat kun je natuurlijk niet, uh, niet zeggen. Heel mm. veel mensen zeiden ja daar heb ik echt een probleem mee. Want ja, je... en een keertje moest iemand ook tegen twee zussen zeggen, nee ze willen liever jouw zus omdat zij niet zo dik is. <lacht> Ja, serieus? Het is, het is en, toch... en soms gaat het ook niet om een enorm dikke vrouwen. We ja. praten niet over maat uh, 52 ah. of zo. Maar voor sommige bladen is uh, maatje 44 al ja. te veel. En, en to toch is het. Ben, ja. Het is toch ook gek? Want ik bedoel, het zijn toch niet allemaal fotomodellen die die bladen lezen? Ik bedoel, die mensen die die bladen lezen willen toch gewoon ook mensen zien daarin? Uh, ja, die zij zelf zijn in feite? Nou, volgens de hoofdredacteuren niet. Die zeggen: uh, mensen willen geen verhalen uh, lezen van lelijke mensen. Of de dikke mensen. Mensen willen zich spiegelen aan iemand die mooi, succesvol, jong. Dat is wat lezers willen zien. Ja. Alleen ik vraag me altijd af: waar baseren ze dat op? Ik geloof niet dat daar ooit uh, nee. echt wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. En zolang dat niet gedaan is, dan denk ik ja. Uh, hoe weet je dat een verhaal met een lelijke iemand minder goed gelezen wordt... als het een interessant verhaal is? Ja. Nou ja, goed, jullie zijn daar straks een vangnet voor... want die verhalen komen allemaal in dat uh, nieuwe blad. Wanne wanneer kunnen we dat voor het eerst in onze handen nemen? Het idee is heel pril. We zijn pas gisteren gaan brainstormen. Inmiddels stromen de enthousiaste redacties, reacties binnen. Mm -hmm. Heel veel freelancers willen belangeloos meewerken aan het blad. Dus ik uh, geloof dat het echt een succes kan worden. Dus iedereen geeft uh, uh, interessante verhalen. Ja. Ook heel veel concrete verhalen inmiddels. En ja, uh, dus wanneer het... Uh, uh, ja... Komt, dat weet ik niet. Maar in elk geval gaan we binnenkort de eerste brainstormsessie houden. Het gaat er hoe dan ook komen. En ik ben met mijn lelijke kop heel blij dat ik bij de radio werk. <laughs> Dankjewel en sterkte ermee, hè. Oké, okay, bedankt. Goedendag. Ja, vroeger werd de dag op de radio altijd afgesloten met het Wilhelmus. Tegenwoordig doet alleen omroep Max dat nog. Uh, het Wilhelmus als afsluiting van de avond. En dat moet navolging krijgen, vinden ze bij de Koninklijke Bond voor Oranje Verenigingen. De bond heeft de hoofdredacteuren van de regionale omroepen gevraagd... of zij het volkslied aan het eind van de dag weer willen laten horen. De bond vindt ook dat de koningin op haar verjaardag weer gefeliciteerd moet worden op de radio. Net zoals dat vroeger gebeurde. Een goede politieke speech schrijven, dat is een vak apart. Dat blijkt wel uit een bericht van NOS op 3nl als je dat vak niet beheerst, zijn er altijd andere waar je dan van kan stelen natuurlijk. Maar dan moet je dat wel een beetje slim aanpakken... en niet de teksten gaan stelen uit de film The American President... die miljoenen mensen hebben bekeken. Een film met in de hoofdrol Michael Douglas. De Australische Labour-minister van Verkeer, Anthony Albanese... hield deze week een toespraak in Canberra. Maar de tekst kwam zijn tegenstanders van de liberale partij... ineens wel heel erg bekend voor. Zeker nadat die tekst van de minister en die van Michael Douglas... achter elkaar stonden. Hier een klein stukje van het resultaat. In Australia, we have serious challenges to solve and we need serious people to solve them. We have serious problems to solve and we need serious people to solve them. Unfortunately, Tony Abbott is not the least bit interested in fixing anything. And whatever your particular problem is, I promise you, Bob Rumson is not the least bit interested in solving it. He's only interested in two things, making Australians afraid of it and telling them who's to blame for it. Hij is geïnteresseerd in twee dingen, en twee dingen only. Making you afraid of it, and telling you who's to blame for it. Ja, het lijkt er echt uh, letterlijk op. De liberale partij heeft het jadwerk van de minister van Verkeer in een filmpje op internet gezet, en die minister die heeft er nog niet op gereageerd. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Be de Beatles naar uh, blokken. Het mediaarchief. Vanavond begint op SBS 6 dus die nieuwe talentenjacht, The Winner Is... en vrijdag is The Voice Kids voor het eerst op televisie. Op talenten stemmen via internet, dat lijkt inmiddels helemaal geaccepteerd in Nederland. Dat was wel anders toen Veronica in september 1999... begon met de dagelijkse uitzending van het toen omstreden tv-programma Big Brother. Het Radio 1-journaal zond een gesprek uit met de bedenker en tv-producent John de Mol. En we luisteren even naar presentatrice Clary Polak. 24 uur per dag camera's op je gericht, 100 dagen lang, totaal geen privacy. Vanaf 16 september zendt Veronica het programma Big Brother uit en dat doet ze elke dag. En daarin laten 9 mensen zich opsluiten in een huisje in Almere en alles wat ze doen is te volgen op de televisie en op internet. Het huis is inmiddels ingericht, de muziek voor de leader is klaar en John de Mol die het allemaal bedacht heeft is er ook helemaal klaar voor. Het nieuwe erin is dat je in feite in dit geval uh, een productie maakt... waarin de producent niet tot in het kleinste detail vooraf bepaalt... wat er gebeurt, wanneer het gebeurt, hoe het gebeurt... en waarin straks uh, negen mensen in situaties terechtkomen die voor ons absoluut onvoorspelbaar zijn. Ik vind een paar dingen griezelig. Uh, ten eerste, u hebt uh, ruim 1300 aanmeldingen gehad. Er zijn er 9 geselecteerd. Maar nou mag je gaan kiezen wie er weg moet per internet. Het is, uh, uh, het is zo grappig dat op het moment dat het om iets nieuws gaat... ineens iedereen erover valt. Terwijl in een uh, gewone doorsnee quiz... Uh, je elke dag mensen na drie minuten weggestuurd uh, ziet worden... Uh, omdat ze twee vragen fout beantwoord hebben. Dus, ja, maar die kunnen daarna op de wc gaan zitten uithuilen. En niemand ziet het. Maar deze mensen die zijn tot elkaar veroordeeld. Dit geeft spanning. Ja, dit geeft spanning. Daarom is ook de keuze van die mensen belangrijk. Omdat wij denken mensen gekozen te hebben die goed met die spanning om kunnen gaan. Ja, Big Brother is geëxporteerd naar vele, vele landen. En heeft John de Mol en zijn bedrijf veel geld en erkenning opgeleverd. Lunch met Jurgen van den Berg. En het is weer een grote dag voor John de Mol, omroepman van het jaar. Na de Voice of Holland op RTL 4 komt vanavond het volgende grote project... van zijn productiemaatschappij Talpa op tv, De Winner Is dus. Op SBS6 eventjes naar de leader van The Winner Is luisteren. En aan de telefoon is de bedenker John de Mol. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe spannend is het eigenlijk voor u vandaag? Nou, behoorlijk. Ik moet zeggen, het is lang geleden dat ik een, een dermate grote spanning heb gevoeld rond een tv-programma. Vergelijkbaar met Big Brother toen? Uh, nou, misschien nog wel groter. Omdat bij Big Brother uh, was er wel een hoop om te doen. Maar, maar lag, laten we zeggen, de druk niet zo enorm op een programma van dit moet lukken. En dat is hier wel het geval. Ja. Nou, uh, zullen uh, critici zeggen... ja, dan gaan we weer met een talentenjacht. Maar dit is meer. Dus wat, wat zegt u dan... om ze gelijk de mond te snoeren? Nou, ik kan daar heel simpel op zeggen. 55 jaar geleden is er bij de televisie in Amerika geweest... die bedacht dat een, een, een meneer in de studio... een vraag ging stellen aan een andere meneer. En dat noemden we een quiz. <lacht> 55 jaar later zijn daar 3.500 varianten op bedacht. Uh, en we zitten bij de talentenjachten... denk ik op 10, 11 varianten. Dus uh, nog in geen enkele verhouding. En het punt is, het moet het moet anders zijn dan wat er al is nou dat is de winner is absoluut want het is aan de ene kant die talentjacht en aan de andere kant moet je ook goed zijn in onderhandelen in bluffen ja. en, en dat soort ja. dingen het is ook een beetje een psychologische oorlogsvoering waarin uh, talenten die allemaal goed kunnen zingen want ook bij de winner is ligt de kwaliteit op zangniveau heel hoog weer uh, uh, ja gaat het om een soort psychologische oorlogsvoering uh, uh, of je iemand eruit kunt bluffen uit kunt onderhandelen of dat je het aan de jury overlaat uh, die bepaalt wie er doorgaat naar de volgende ronde het gaat om veel geld uh, de de ronde is zo'n 2.500 euro. En dat verdubbelt iedere keer als je een ronde verder komt. En dat eindigt bij een miljoen. Ja, ja, dus dat is wel de moeite waard. Wordt u af en toe een beetje narig ook van dat soort kritische opmerkingen? Nee, ik vind, uh, ik, ik vind kritische opmerkingen vind ik op zich niet erg. Uh, maar je hebt kritische opmerkingen met een soort negatieve insteek. Daar word ik wel een beetje narig van. Want dat zijn dan mensen die wat je ook bedenkt, het sowieso nooit leuk vinden. Uh, maar kritische kanttekeningen vind ik totaal geen probleem. Ja. Gisteren nog even in de wereld daar gekeken. Nee, dat heb ik dus niet kunnen zien, want ik was uh, in de studio voor de, de Ja, nee, Ik had wel even te doen met die arme Bo, want die zat daar en, en die, die verdedigde alles met verven. Maar uh, nou, het, het hing geloof ik nog net of aan, aan of de, of de wereldvrede uh, ervan afhing. of zoiets. Daar kwam het ongeveer op neer. De, de druk werd alleen maar groter gemaakt. En, en ja. voelen jullie die druk ook? Ja, absoluut. Ik, ik, ik zei net al op je eerste vraag... dat het, ik, ik kan me niet herinneren dat ik een programma gemaakt heb waar zo ongelooflijk veel druk op stond... En dat zal te maken hebben met het feit dat het uh, de eerste grote productie van Talpa uh, voor SBS is... Uh, en, en dat heeft kennelijk voor heel veel pers aanleiding gezien om daar een vergrootgas om te leggen. Hmm. Nou ja, het is voor de zender natuurlijk ook belangrijk, want het gaat even niet zo goed met, met SBS. Uh, nee. Dus in de strijd ook zeg maar, met RTL. Uh, u hebt zelf die druk ook wel een beetje opgevoerd door te zeggen... nou ja, met, met minder dan een miljoen kijkers neem ik eigenlijk geen genoegen. Nee, maar dat vind ik ook. Op het moment dat je dit soort grote programma's maakt... dan vind ik ook dat je niet makkelijk moet zijn door te zeggen... nou, 700.000 is ook leuk. Ik vind met dit soort programma's, van deze omvang moet de magische 1 met de 6 nullen wel op het bord verschijnen. Anders uh, is het gewoon niet goed. Wa waarom is hij eigenlijk voor de donderdagavond gekozen? Want als ik het zo hoor, is het echt zo'n spektakelshow... Die, die prima in het weekend zou kunnen natuurlijk. Uh, ja, die had op zich ook prima in het weekend gekund. Maar u zei het net zelf al, uh, SBS staat er niet op zijn sterkst voor op dit moment. Vrijdagavond uh, uh, wordt beheerst door The Voice. Uh, nu ook door de Kids. Uh, uh, zaterdagavond uh, zou je dan voor een groot gedeelte... tegenover een andere productie van Topa, Ik hou van Holland, komen te staan. Uh, waar ook heel veel mensen van genieten... Ja. Dus dat zijn allemaal hele moeilijke avonden om een nieuw programma te lanceren. Dus wij hadden bedacht dat de donderdagavond daar prima voor geschikt was. RTL heeft dat 13 jaar geleden ook gedaan. Alle grote amusementsprogramma's stonden toen op de donderdag. Kijk aan. Ja, dan begint voor sommige mensen ook een beetje het weekend. Die nemen Precies. op vrijdag ATV. Dus dat, nou ja, als je het zo bedenkt, dan is het ook wel weer heel handig eigenlijk. Zij, in Hilversum hoor je wel eens, hè, de mol heeft weer de gunfactor. Dat was in de tijd toen u met Talpa begon, uw eigen zender, was dat, ja. was dat minder? Hoe, hoe verklaart u dat? dat, dat dat weer terug is? Als ik het zou weten, dan uh, uh, zou ik mezelf uh, de rest van mijn leven de gunfak doorgeven. Ik heb <laughs> geen idee waarom ik nu te danken heb dat alles wat ik doe kennelijk weer positief wordt gezien. En een aantal jaren geleden kon ik niks goed doen. Ik weet heeft, niet, heeft, het het met, niet. heeft het met de voice te maken misschien? Nou ja, de Voice zal daar ongetwijfeld een, een rol in spelen. Ik heb nog wel het gevoel dat er bij Nederlanders toch nog wel een soort van, van trots is... dat er een Nederlands programma over de hele wereld gaat. En mensen die reizen en, en in New York lopen en daar van die gigantische billboards zien van de Voice... dat heb ik eh, altijd gehad bij eh, billboards van Heineken en Philips in het buitenland. Waar ik toch een beetje trots van, dat is Nederlands. Ja. En ik hoop dat dat nog een beetje leeft in dit land. Ja. Daarover gesproken, he. is de Winner Is ook alweer verkocht aan het buitenland? Ja, de Winner Is, is in ieder geval al verkocht aan Duitsland. Uh, sterker nog, uh, in het de, in de decor wat de Nederlandse kijker vanavond te zien krijgt... in datzelfde decor gaan we over vier weken beginnen... met de Duitse opnames in Hilversum. Uh, die worden gepresenteerd door Linda. Ja. Dus die gaat daarmee weer terug op de Duitse tv. En verder hebben we niets gedaan... Uh, omdat er was wel veel belangstelling... maar uh, uh, ja, er was een beetje strategische belangstelling. En ik wil pas praten met de en dus als we het programma echt te gezien hebben en te gek vinden. Ja, nou dat kan vanaf vanavond in ieder geval. Ja. Uh, en dan komt de andere grote klus er alweer aan, hè? dat Songfestival. Ja. Wat kunnen we daar verwachten? Nou ja, uh, wat we daar kunnen verwachten is uh, denk ik toch wel een, een, een, nieuwe, een, nieuwe, een nieuwe weg ingeslagen bij het Songfestival. Uh, terug naar zes verschillende artiesten en zes verschillende liedjes... ...waaruit een vakjury en de kijker kan beslissen wie ons land gaat vertegenwoordigen. En we hebben ongelooflijk ons best gedaan om een beetje ons in te leven... in wat kun je nou doen om de kans groter te maken... dat we eindelijk een keer in die finale komen... Uh, ja, als je dan ziet dat het, het, het stem, de stemstructuur van het Songfestival ook weer een soort sms-wedstrijd is... en we weten dat overal in de wereld de mensen die sms'en en bellen bij dit soort programma's overwegend jonge mensen zijn... Ja, dan moet je dus rekening houden met de keuze van je, van je ex en van je artiesten... Ja. dat het mensen moeten zijn die daar een beetje aanslaan. Geen oude mannen ingelitten pakken. Uh, u zegt het. <lacht> Ja, maar dit antwoord is ook genoeg hoor. Zeg nog, nog eventjes heel kort over uzelf. U, u treedt de laatste tijd weer wat meer in de openbaarheid. Uh, is dat puur om die programma's nou te promoten of krijgt u daar zelf ook een beetje lol in? Nou, het zal nooit mijn grootste hobby worden. <laughs> uh, maar uh, als het gaat om, uh, om een programma uit te leggen uh, en, en te ondersteunen... dan uh, stap ik over die horde heen en dan doe ik dat met plezier. Want ik denk, uh, ook als, als het uh, bij, bij de winner is... dat het programma de moeite waard is om deze moeite voor te doen. Ja, nou, Misschien speelt die gunfactor daar ook een beetje mee. Dat ze de, de, het gezicht achter die uh, programma's ook allemaal een keer ja. zien... En, en horen uitleggen hoe hij dat doet. Ja. Ha uh, hartelijk dank voor het aan de telefoon komen. John de Mol. Graag gedaan. Zometeen in het mediaforum gaan we nog wel even doorpraten over de winner-is en het, het belang van zo'n programma voor zo'n zender als SBS. Dat doen we met twee oud KRO-mensen: Tom Verlind en Aard van de Heuvel zijn zometeen hier. Eerst nu Jan van de Putten: Radio 1. Het NOS Journaal. In België loopt een nieuw onderzoek naar het drama van vorig jaar op Pukkelpop. Een eerder onderzoek van politie en justitie werd afgesloten in september... en besloten werd toen om de organisatie niet te vervolgen... omdat het noodweer tijdens het muziekfestival werd beschouwd als overwacht. Maar er is een recente klacht ingediend en dan gaan ze het allemaal weer onderzoeken. In Wageningen is een man gearresteerd die gisteren een verdacht pakketje afleverde... bij het gebouw van de universiteit. Het gebouw werd ontruimd, de EOD werd ingeschakeld, maar er zaten geen explosieven in. Volgens het blad Online Resource... Of het online Blood Resource van de universiteit... is de dader een 35-jarige gefrustreerde langstudeerder. In het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro... zijn er nu blijk niet één, maar drie flats ingestort. Zeker vier mensen raakten gewond. En het is nog altijd onduidelijk of er doden zijn gevallen. Mogelijk liggen er mensen onder het puin. En de storing bij ING is voorbij. Mijn IRG, de mobiel bankierenapplicatie en iot Deal zijn weer volledig beschikbaar, zegt de bank. Er zit ook geen maximum meer op het aantal klanten dat tegelijkertijd kan inloggen. Het waren allemaal storingen de afgelopen tijd waardoor de 4 miljoen ING-klanten... niet bij hun rekeningen konden of niet konden pinnen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen gaat het in de loop van de middag harder regenen... De temperatuur stijgt naar 4 graden in het noordoosten tot 9 in het zuidwesten. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en klaart het breed op. Aan zee is kans op een enkele bui. Het koelt af naar 2 graden in het westen en 0 in het oosten. Morgen is er veel ruimte voor de zon, maar vooral in de kustgebieden is ook kans op een enkele bui. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 7. In de loop van het weekend draait de wind naar het oosten en breekt een droge en koude periode aan... In de nachten gaat het licht tot matig vriezen en overdag komen de temperaturen na het weekend niet of nauwelijks meer boven het vriespunt. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Als gezegd, de, vandaag met Aard van de Heuvel en met Ton van Lint, allebei een verleden bij de KRO. Uh, we hebben ook samengewerkt ook daar wel, of niet? Ja, zeker. Hij was mijn uh, directe chef uh, op een gegeven moment. Dus ik zal mijn best doen om het met hem oneens te zijn vandaag weer. Was dat toen ook altijd al zo? Nee hoor, nee, nee. nee ah, Aad was de beste presentator en de beste verslaggever. die we Kijk, hadden hey, dus, uh, hey. Dit is de eerste keer dat we samen optreden uh, in een ander programma. Ja, ja, ja. Nou, oké. Okay. Um, ja, en Ik zou jullie echt niet bejaard willen noemen met z'n tweeën. Uh, maar er uh, ligt wel een loopbaan in de verschiet voor mensen die iets ouder zijn. Dat hebben we gisteravond geleerd in uh, De Wereld Draait Door. Daar was uh, Dagan Cohen, dat is die meneer die altijd in smoking daar komt... om YouTube-filmpjes te duiden. Komt geloof ik zelfs uh, rond het filmpje. wel een hele avond met alleen maar de, de, de top 40 van het leukste loobcinema. filmpjes. Ja. En volgens hem zijn baby's helemaal uit. De bejaarden zijn de nieuwe baby's. Dus als je op dit moment moet gaan beleggen, zou ik zeggen: beleg niet meer op kinderen en op dieren. Want met stip gestegen zijn de bejaarden. Ze zijn cute, ze kunnen ook nog eens een keer dansen. Ik zou zeggen: ja, we hebben het gezien, nu met de opbouw van die webvideo top 40, hebben ze zien ontstaan. Ik denk: wacht, waar komen die bejaarden, waar komen die oudjes nou vandaan? Beleg in oudjes. Ik zeg: we hebben omroep Max. Zeker. Ik denk dat de bejaarden dit aan zichzelf te danken hebben via uh, Benidorm Bastards, ja. Wat uh, al een tijd op de zender is. En, uh, in dit geval heb ik ze gisteren inderdaad bezig gezien met kwieke dansjes. Beter dan ik het uh, kan trouwens. En voor de rest, ja, ach, is het bejaarden uitlachen. En dat is een vorm van doodsangst, denk ik. Hè? De jeugd die denkt: oh god, dadelijk loop ik zelf achter die rol <lacht> Laat ik het maar even weglachen. Ja. Ja. Dus is het dan alleen maar leedvermaakt, of? Ja, het is moderne slapstick, denk ik. Het valt in de categorie funniest home video's... waar ik met veel plezier op zaterdagavond rond het eten naar kijk... en dan zie je voortdurend kleine kinderen op hun bek gaan. Uh, en dat is vermakelijke en succesvolle televisie... maar dat is zo, zo oud als de weg naar Kralingen. Ik ben blij dat mensen van boven de 50 eindelijk weer meetellen. Ja. Nou ja even naar Max dan, want bedoel, die doen toch wel veel op dit punt. En het laatste wapenfeit is wat betreft dat programma Krassen Knarren. Gisteren hebben we de tweede aflevering daarvan gekeken... Ja, ik, ik kijk daar inderdaad met verbijstering naar. Want daar zitten een, een, een, vijf, vijf, waren het geloof ik, of zes? Uh, het, het, ik denk dat er vijf of zes. Ja, he, oude ja, tv-mensen, ja, ja. zeg maar. Mimi Kok zit erin, uh, Henk, Henk uh, hoe heet die, van van Majeur. Uh, Ed Fontijn in ieder geval. Ed van, Tijn, uh, ja. van, van de John Horst. Lady. John Leddy. ja. Henk van der Horst, zo heet ja. hij. Uh, maar wat vind je daarvan? Ja, ik kijk daar met verbijstering naar. Het uh, is een leeftijdscategorie waartoe ik ook behoor. En uh, daar zitten mensen bij die, uh, die niet eens een fles kunnen openen. En die uh, buitengewoon uh, soms gebrekkig acteren. Zijn ze dan mini-golven en dan zakt ineens Van Fontijn zijn broek af. En dan roept hij nog wel een aardige van alle ballen willen meedoen. Maar dan denk je, wat zijn dat voor rare oude mensen? En uh, ja, ik, ik vrees toch dat uh, ook met waar je mee begon... dat uh, de bejaarden allemaal op een hoop worden gegooid... En dat kan, denk ik, niet. Ik bedoel, die zijn zo uh, verschillend van elkaar. als uh, exotische vogels in een volière. Maar, maar, maar, maar dit zijn ook oudere mensen. Dus in die zin is het ook wel weer goed, misschien, dat we dat zien. Ja. Uh, nou, is dit uh, wel van een verschillende orde. Want op YouTube zag ik nog wel vermakelijke uh, filmpjes. En dat zijn uh, hele slimme bejaarden. die ontdekt hebben dat als ze zich op een bepaalde manier uh, opstellen. dat ze dan kijkcijfers uh, genereren. Dus ja. dat vind ik allemaal heel. Uh, slim. Maar uh, krassen, knarren, daar kijk ik ook wel met uh, verbijstering naar. Want ik denk dat je die generatie geen plezier doet door hem zo neer te zetten. Ik vind het uh, overigens sowieso een vreselijke tendens in deze samenleving dat er zo gesegmenteerd wordt. Jongeren worden apart behandeld. Uh, uh, oudere mensen worden ap apart uh, be be uh, behandeld. Daar staan van die waterdichte uh, schotten tussen. En ik denk dat de aardigste samenleving is die samenleving waarbij de generaties een beetje... Uh, Mixen. En als je kijkt naar de taak van de publieke omroep, dan is het het verbinden van mm. generaties en niet het ridiculiseren maar, van generaties. Maar, maar je kunt ook zeggen: van, ik zag de eerste aflevering, heb ik dan wel gekeken ja. en, en dan zag ik bijvoorbeeld Mimi Kok, die, die op een gegeven moment zich liet ontvallen. Zo van ik vind het eigenlijk zo gezellig dat ik weer eens met een aantal mensen eet. Dus daar spreekt ook een soort eenzaamheid ja, uit. En dat soort, zullen toch ja. veel mensen ook herkennen. Nee hoor, ik vind dat ik heb altijd wat bezwaren gehad tegen een seniorenomroep als Max. Maar ik denk dat uh, uh, de senioren een paar dingen gemeen hebben. En dat is een soort eenzaamheid wat jij noemt. Uh, gezondheidszorg, uh, pensioenaanspraken. Afijn, er zijn een aantal zaken. En leeftijdsdiscriminatie. En soms zou ik willen dat, uh, dat zo'n seniorenomroep... in ieder geval af en toe eens de barricade opgaat. En heel hard gaat schreeuwen als daar, uh, ja, als daar mensen bespottelijk worden gemaakt. Als je reclames ziet waarbij ouwetjes met rollators... Uh, de tafelkleden in restaurants, van de tafel rukken per ongeluk... lachen geblazen. En daar denk ik af en toe zouden senioren wat meer mm. tegen moeten blaffen. In het verlengde hiervan, we hadden net die Maria Genova... een freelance journalist, die zegt van ja, ik leef af en toe uh, verhalen in... bij bladen en dan uh, moet er een foto bij. En dan zien mensen de, de, degene waar het om gaat. is ze Ja, prachtig verhaal. Maar ja, die mevrouw ziet er echt niet uit omdat ze te oud is, te dik of, of noem maar wat. En er wordt zo'n verhaal niet geplaatst. Zij <laughs> gaan nu een blad oprichten dus voor, voor deze ja, mensen die over de rand zijn gevallen. Maar wat, wat is dat dan weer? van bladen dat ze dus blijkbaar op die manier selecteren. Uh, ja, dat is niet goed te keuren, maar zo uh, zit de wereld van de geformateerde media in elkaar. Hè? Uh, dat geldt voor uh, succesvolle bladen, die zijn succesvol... omdat ze volgens een bepaald format en volgens een bepaald ideaalbeeld uh, worden gemaakt. Dat is het commerciële succes van zo'n blad, dat is het kenmerk van het succes. Van het succes. Uh, zo is er een, een libelle uh, dame. en dat zijn natuurlijk altijd... De ideale uh, mensen. En ik kan mij voorstellen dat een blad zijn succes niet in de waagschaal wil uh, leggen. En in de buurt van dat ideale beeld uh, blijft. Ja, maar ja, goed. Als, het een, als iemand een heel goed verhaal heeft, dan is dat toch leidend, ja, ik, lijkt me. En dan zet je daarnaast toch een ja, foto maar van. Maar dan wordt het wel gepubliceerd. Ik het heb net te... gedacht dat jullie dit in scène hadden gezet. Ik bedoel, ik kan me daar ah ja, ik kan ik... Me er niks bij voorstellen. Een, een, een Einstein die komt met een relativiteitstheorie. <laughs> en, dan we, haar. en dan zeggen we. En dan zeggen we, die man ziet er raar uit. <laughs> nou, dat gaan we niet zien. Nee, dat plaatsen we maar niet. Dat, wat is dit voor ons? Ja. Er komt iemand met een geniaal verhaal, prachtig verhaal, goed interview. Alleen die kop staat er niet aan. Ja. Dat, maar is dat, dat is ook een overdreven beeld natuurlijk. Want goede verhalen halen altijd wel de publiciteit. Want dat moet je dan niet ophangen aan het belang van één blad. We hebben in, in Nederland een hele diverse pers. Honderden bladen, niet al te zielig over doen, vindt een verhaal op de ene plek. Uh, geen publiciteit, dan vindt het verhaal het op een ja. andere plek. Nee, en al, anders is het altijd nog dit nieuwe blad, wat ze dus gaan oprichten... waar dan al die andere verhalen erin kunnen. Ja, die dus echt van, anders... Als ik het goed begrijp, is dus het een blad van lillijke mensen. Ja. Ja, ja. Oh. Ja, dat is ook mooi. Ja, ja, dat ja. is prima. Uh, John de Mol, we hadden hem net even aan de telefoon... over zijn nieuwste project The Winner is, Dat begint vanavond op SBS. Uh, Omroepman van het jaar is hij geworden. Uh, is dat terecht eigenlijk, Tom van Lint? Uh, ja en uh, nee. Nou is dat een beetje een laf antwoord. Dat zal ik kort uh, toelichten. Ja, omdat ik vind dat hij een uh, fabelachtige prestatie heeft uh, geleverd... door uh, zijn bedrijf weer zo op poten te zetten en, en uh, uh, zo te laten groeien en zo succesvol uh, te zijn. Als ik naar de voice kijk uh, vanuit uh, mijn televisiehart... dus even niet inhoudelijk, maar hoe zit dat in elkaar? Dan vind ik het hele knappe, moderne televisie... waarbij je de indruk hebt dat er over elke minuut is nagedacht. En dat is ook zo. En, en dat oogst mijn uh, bewondering. Uh, maar met, met, met creativiteit, met uh, echt kansen geven aan mensen die wat in hun mars hebben heeft het niet zoveel te maken naar mijn gevoel dus ik Um, ik, ik vind het meer terecht vanuit zakelijk oogpunt dan vanuit, uh, laten we zeggen, uh, creatief nou. oogpunt. Uh, hadden, ik had het met hem over de gunfactor. Hè, want ten tijde van Talpa, toen, toen ja, toen, wel, iedereen, dat bleek ook wel, mensen wilden er niet naar kijken. Want ja, dat patserige Talpa met die de mol aan het hoofd. En het lijkt alsof die, uh, ja, die sympathie wel weer een beetje terugwint. Ja, hij heeft toen het uh, nationale trots, het voetbal zit te ja. En dat moet je natuurlijk niet doen. Dan maak je Nederlanders heel erg boos als ze ergens voor moeten gaan betalen of iets. Uh, uh, voetbalwedstrijden in de verkeerde volgorde uitzenden. Maar ik moet zeggen dat ik heb met verbijstering zitten kijken... en ik moet namens John de Mol iedereen bedanken... gisteravond, het hield maar niet op, bij Matthijs van Nieuwkerk... en bij Pauw en Witteman. Ja, hij zat net nog bij Eén ons. Grote, ja, maar dit is een mediaprogramma dan nog. Dus u bent min of meer geëxcuseerd. Okay, okay. Maar dit is toch een geweldige uh, propaganda die men maakt voor dit programma. En waar gaat het om? Om een talentenjacht. Nou, wat daar op de achtergrond natuurlijk nog een beetje meespeelt, is dat hij uh, een belangrijk uh, belang in dat SBS heeft. En interessant, natuurlijk, om te zien wat er nu gaat gebeuren. RTL en ja, SBS. Maar hij, hij draait de zaken om, want hij zeg, zegt net tegen jou: hé, hey, die pers die heeft ineens wel ontzettend veel belangstellingen, die focus daarop. Nee, dat doen ze zelf. Hmm. Zij zeggen: van uh, dit is het programma SBS en dit, dit moet SBS redden. Nou, zegt iedereen dan: laten we maar eens kijken. Ja. Uh, ze zetten zichzelf geweldig onder druk en dat doet die, die presentator Bo ook, Christel avond in, ja. uh, bij Matthijs, geloof ik. Ja, als dit mislukt, nou dan ja. is mijn leven voorbij. Dat, dat komt we weer op neer. Dat heeft boven even zelfs al eens vaker gezegd de afgelopen tijd. Ja. Van dit is het nu, erop of erop. Nou drop. ja, dat, dat denk ik dat het ook een beetje het probleem is met, uh, met Bo... die voortdurend in dit soort uh, termen praat. Die, uh, zijn mislukkingen lijken hem niet te deren. Hij praat daar gewoon open uh, over alsof dat deel is van het uh, leven. En bij hem lijkt het er ook, ook op dat mislukkingen een deel van het uh, leven zijn. In zijn geval zou ik iets, uh, iets bescheidener zijn, want je kunt... een, een ook naar je toe trekken door, hem, door ze zo uh, te koesteren. Dus ik begrijp wel dat het veel aandacht heeft. Er staan veel dingen op het spel. De reputatie van, uh, van John uh, komt er een volgend succes aan. Uh, SBS te vergelijken met de Titanic... Uh, kan het gat in de romp uh, gestopt worden, ja, wat, zodat wat, hoe, dat het schip niet... Hoe, hoe zie uh, jij dat, zeg maar, omroep, uh, politiek gezien? Nou, met, met SBS gaat het uh, eigenlijk uh, heel slecht. Dat weet uh, iedereen. Uh, en er moet nu iets daar is veel geld in geïnvesteerd... er moet nu iets gebeuren om, uh, om het tij uh, te keren. En, de, en dit programma is de, is de koevoet naar een, uh, naar een betere tijd. Dus daar staan nogal wat op het spel. Ja. Dus ik kan me die opwinding wel voorstellen. Ze zijn sowieso bezig daar wat op te frissen. Er worden wat bestaande presentatoren eigenlijk, uh, aan de kant gezet. Er zijn wat ja. nieuwe mensen nu aangenomen. Ja, mij alleen nog steeds niet duidelijk welke koers die zender nou gaat, uh, gaat varen. Want uh, het, het was een campingzender. Hè? Daarmee werd aangegeven dat het een beetje een volkse zender was. Een SP-achtige zender. Dat is denk ik wel een goede keuze. Want dat is een gat in de Nederlandse markt. Maar of dat nou ook de nieuwe koers wordt, is mij nog niet helemaal uh, mm. duidelijk. Het kan ook zijn dat ze frontaal de concurrentie aangaan met RTL 4. Nou, en dan wordt het zakelijk gezien heel spannend. Het programma als vanavond wijst daar een beetje op. Ja. Hè? Dat, het, uh, dat het met RTL gaat concurreren. Maar het blijft een talentenjacht, ja. die ik nog ken uit de jaren ja. 50. dat ja, weten da, jullie maar, allemaal maar, niet maar meer. Maar daarvan zegt de mol van, uh, er is ooit iemand geweest die een quiz bedacht, en daar zijn ook heel ja, veel varianten de oprechte van. amateur heette dat. Bij de AVRO, bij de radio is dat <laughs> okay. begonnen. En sindsdien zijn er meer dan een, uh, dan een stuk of acht, negen versies geweest, volgens ja, ja, mij. Ja. Um, ik, ik zie de heren al zitten aan zo'n lange tafel van dit heeft succes. En wat, hoe kunnen we dit een draai geven? Ja, maar het verlies een onschuldigheid een beetje. Het wordt allemaal zo, zo berekenend en, en zo gemanaged. En, en um, de, de authenticiteit is er wat af. Hè. Het is een soort fabriek aan het worden. Jij bent en, liever gewoon top of knop. Herman stop, ja, die gewoon dit, met zijn toeter... Uh, ja, ja, dit, ja, dit op, is toch een beetje de bio-industrie <laughs> van het zangtalent, vind ik. Oké, okay. <laughs> op het gezonde verstand van luister nou eens naar de winnaar. En Denk dan eens bij jezelf: is dit inderdaad uh, een, een wereldstem? de bond van Oranje Vereniging nog even die wil dat het Wilhelmus terugkeert op radio en tv als afsluiten van de dag? Goed idee, nee, nee, we halen ook het patroonstel met de kokende soep van oma niet terug en de kolenkachel uh, niet doen. Ja, maar Wilhelmus is nog steeds ons volkst en de overdenking van de pater of de dominee. Ja, hè? Ja. En bovendien, het eind van de dag bestaat niet meer: de televisie en de radio gaan gewoon de hele nacht door, dus. Uh, Overigens bestaat het, geloof ik wel, hoor ik net, op Radio 5. Ja, door oh, Max de doet het nog steeds ja, ja. in de ochtend. Uh, daar. Ja. Nee, het heeft iets, uh, dat, dat idee heeft iets te maken met waar wij in Nederland mee bezig zijn. Met navelstaren, ja. met de vensters dichtdoen. Europa is verschrikkelijk. Uh, eigen volk eerst, ja. als ik dat verschrikkelijke woord mag gebruiken. Dus dat, dat hoeft niet. Goed, dan iets, iets moois dan misschien om mee af te sluiten. We sluiten niet af met Wilhelms, dit, dit dan op jullie verzoek. Uh, we doen uh, Omdat het vandaag Nationale Gedichtendag is... Uh, hebben we jullie gevraagd om allebei een gedicht uh, voor te dragen. De jongste beginnen? Tom.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 Het leven houdt zijn wonderen verborgen, tot het, tot het ze opeens toont in hun ogen staat. Dit heb ik bij mezelf een overdacht, verregend op een miserige morgen... domweg gelukkig in de Dapperstraat. Volgens mij de essentie van het leven. Mooi. Tom Verlint eh, met zijn favoriete gedicht. En eh, nu Aad ja, van Heuvel. Ja, mijn vriend Jan Boerstoel. En het heet Spoeddebat. Je zou je regelrecht in art zwanen. Een kleine kikker kwaakt en blaast zich op... Luid toegejaagd door kippen zonder kop. De ezels huilen krokodillentranen. Een zevenslaper zit discreet te snurken. Een zwarte kousenkraai krast ach en wee. Een ratelslang heeft weer eens geen idee... maar wijt in stilte alles aan de turken. Zie daar een blik in Slans vergaderzaal. Het onderwerp is cultuur ditmaal. Mooi. Hartelijk dank voor jullie gedichten en voor jullie bijdrage aan het mediaforum. Dat waren ze Ton Verleent en Aad van der Heuvel. Dit is Radio 1 Lunch. We gaan gelijk door met de Nationale Nieuwsquiz en de kandidaat van vandaag heet Dirk van den Berg. Ik zeg hem maar gelijk bij, we zijn geen familie Dirk. Maar wel mooi dat er weer een van den Berg op de radio is. 43 jaar en hij komt uit Leiden. Um, heb je iets met gedicht eigenlijk? Niet echt, nee. Je, kan er niet zo op, nee, je uh, hebt van die mensen, die kunnen echt een gedicht zo uit hun hoofd opzeggen. Ik zat net even te luisteren, maar ik zat me meer te concentreren op de vragen die ik zo meteen krijg, dus... Uh... Ah, Jij ja, ja, zit ja, ja. <laughs> al, al helemaal in de moed van die quiz. Nou, oké, okay, dat is ook heel belangrijk, want uh, er staat een hoop op het spel. 42 punten, dat is op zich niet een hele hoge score... maar hij staat al wel een paar dagen. Uh, dat is de hoogste score tot nu toe, dus daar moet je in ieder geval overheen. Uh, nou, dat gaan we doen. We gaan dat in ieder geval proberen... eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz... Leraren uit het voortgezet onderwijs leggen vandaag het werk neer. De leraren en leerlingen zijn boos over het hoge aantal lesuren. Tientallen scholen houden zelfs hun deuren gesloten. En wij begrijpen dat u daar niet zo blij mee bent. Waarom niet? Veel scholen zijn op dit moment toetreken. En ik vind op zo'n moment moeten de scholen gewoon open zijn... en rust en structuur bieden aan de jongen. Zo'n 164 scholen zijn vandaag de hele dag dicht... 12.500 leraar hebben zich als staker gemeld. En dit is vraag 1. In welke stad is vandaag een grote manifestatie? In Utrecht. En dat is goed in de jaarbeurs. Er worden zo'n 7000 tot 8000 mensen verwacht. Minister van Bijsterveld vindt dat de actie vandaag... Uh, die die hier gehouden wordt, vindt ze onverantwoord. En het stoort haar dat de acties samenvallen met een toetsweek... die nu op veel scholen wordt gehouden. Dat zei ze net ook. Vraag 2. De leraren zijn tegen het inkorten van de zomervakantie... en tegen het verhogen van het aantal lesuren in de onderbouw. Na hoeveel uren per jaar wordt dit verhoogd? Na 1040 uren. Dat is goed. Van Bijsterveld stelde na eerder protest een commissie samen... om een norm vast te stellen. Die commissie kwam tot 1000 uur. Maar de PVV slaagde er in de Kamer in om de norm alsnog te verhogen naar 1040. De Eerste Kamer moet zich trouwens nog wel over dit voorstel buigen. De vraag 3: Het is niet de eerste keer dat leerlingen en docenten... hun boosheid over deze norm laten merken. Op 30 november 2007 was er een grote protestmanifestatie... op het Museumplein in Amsterdam... waar zo'n 15.000 scholieren op afkwamen. Door welke scholierenvereniging werd die manifestatie georganiseerd? Het Lax. Het Landelijk Actiecomité Scholieren is goed. Vraag 4: Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Weg is weg. Want zegt iedereen... Uh... Ja zeg, daar heb je hem weer. Nou zeg, heeft hij niks anders te doen. Dus ik heb opnieuw vrijheid. We gaan een aantal dingen doen die ik altijd heb verwaarloosd. Ja. Herman Cenk Willink. Ook dat is goed. oud vicevoorzitter van de Raad van State moeten we nu zeggen. Gisteren nam hij afscheid. Dan vraag 5. Cenk Willink stopt omdat hij maandag de leeftijd heeft bereikt... waarop de vicepresident verplicht is om op te stappen. Hoe oud werd hij? 70 jaar. En dat is goed. Bij zijn afscheid werd een boek met een bloemlezing van al zijn werk aangeboden. En tijdens de laatste vergadering werd hij onderscheiden als Ridder Groot Kruis in de Orde van Oranje Nassau. Dat is de hoogste onderscheiding binnen die orde. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus het gaat echt om een term uit het nieuws. Eén nieuwsterm. Als jij weet wat het is, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Mijn naam is best tegenstrijdig. 3. Ik begon als de Krijtlerploeg Oost. Mijn Amsterdamse leden moeten een ander onderkomen zoeken. Stop. De Hells Angels. En dat is goed. Uh, dat die naam tegenstrijdig is, dat uh, spreekt van zich. Hel en Engel... Nou, hoor je over het algemeen niet echt bij elkaar. En ze zijn ooit begonnen als de Kruiklerploeg Oost. Dat was een uh, brommerclub rond Willem van Bokstel in Amsterdam-Oost. En daar zijn uh, in ieder geval de Nederlandse chapter van de, uh, van de Hells Angels daaruit voortgekomen. Gisteren maakte de leider van uh, de Hells Angels bekend dat Oene uh, heet die, dat, die, dat die stopt met zijn werk en dat er een opvolger komt. Um, dan kom je op uh, 7, uh, Dat is een aardige score alvast. Dat betekent dat er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 Vandaag, luidt de stelling. De lerarenstaking is terecht. Alles is er wel over gezegd zojuist. Dus uh, daar hoeven we verder weinig woorden aan vuil te maken. Die staking is er. En de vraag is, is die terecht? We willen het graag van u weten. Bent u het eens of oneens met deze stelling? SMS dat naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen ook. Nummer 0800 1101. U kunt ook uh, naar onze website gaan, www.stand.nl. Eens of oneens daar invullen. En als u twittert, doe dat dan even met Hekje Standpunt. Dirk van den Berg, 43 jaar uit Leiden, scoorde zojuist uh, 7 in de factor. Daarmee gaan we dus vermenigvuldigen. De hoogste score is 42, dus bij 6 uh, hebben we gelijke stand. Dus 7 en alles daarboven is, uh, is alleen maar goed. Dus dat moet het uitgangspunt zijn. Uh, 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal uitstellen, dan pas mag je het antwoord geven. Of pas zeggen als je het niet weet. Hier komen ze. De Nationale nieuwsgis. Het 41ste filmfestival van welke stad is gisteravond begonnen? Rotterdam? Dat is goed. In welke Zuid-Amerikaanse stad zijn drie flatgebouwen ingestort? Buenos Aires. Rio de Janeiro. So, Winkeliers schatten miljoenen euro's te hebben misgelopen vanwege een storing bij welke bank? ING. Is goed. In welke Noord-Afrikaanse stad is een vliegtuig, een bom, gevonden? In Cairo. Is goed. In New York is een schilderij van welk Nederlandse schilder voor 2 miljoen dollar geveild? Pas. Dat was Frans Hals. De Surinaamse regering heeft bevestigd dat het land leidt onder een epidemie van welke ziekte? Denga. Dat is goed. Welke vrouwelijke judoka mag van de judo-bond naar de Olympische Spelen? Willeboortse. Dat is goed. Een op de vijf Duitsers onder de dertig weet niet waar welk begrip voor staat. Uh, iets. Dat is goed. Sven Kramer en welke andere schaatsers hebben zich afgemeld voor het NK Allround? Pas. Jan Blokhuizen. Gestolen bronzen beeld van welke schrijver is in stukken teruggevonden? Parmichold. Dat is goed. Wat doet de helft van alle piloten wel eens tijdens het vliegen? In de vallen. Goed, de Europese Commissie komt met nieuwe regels... waardoor wat voor gegevens niet zonder toestemming kunnen worden gezien en gebruikt? Persoonlijke gegevens op internet. Ja, digitale gegevens ja. staat hier. Een groot deel van de Tweede Kamer pleit voor een zwarte lijst voor welke beroepsgroep? Tandartsen. Dat is goed. Bouke Mollema en welke andere Rabo-renner hebben een contract verlengd tot en met 2014? Pas. Dat is Robert Geesink. In Amerika heeft een vierjarig jongetje geprobeerd te trakteren op zakjes met wat? Liet. Dat is goed. Welke Japanse videogame maker heeft over de afgelopen negen maanden... een verlies van 475 miljoen euro geleden? Sony. Het is uh, Nintendo, staat hier. Is dat van Sony eigenlijk? Ik, ik zit niet zo in die spelletjes. Nee, hè? dat is iets anders. Ik ook niet. <laughs> nee, dat is die Playstation volgens mij. Dus inderdaad, het is een ander merk. Dus die kunnen we niet goedkeuren. Maar de vraag is, zijn het er uh, in ieder geval meer dan zes? En dat zijn het er. Kijk. Want het zijn er namelijk elf. Ik hoor je door de grond niet eens. Je kunt u nagaan. Kijk aan. Oh, jij zat nog helemaal in de modus. Ik moet nog steeds meer vragen beantwoorden. Ja. U, wat een lange vraag is dit die die nu ik stelt, die laatste? Ik dacht al, ja. Uh, nee, nee, het is uh, 77 kom je op uh, in totaal. Dus dat is vanaf Kijk. nu de hoogste score. Morgen nog één kandidaat. We ja. kijken of wel... dit standhoudt. En als dat zo is, dan uh, krijg je 300 euro van ons Ik zal het vertellen. Ik kwam hier naartoe in de hoop dat ik meer dan 50 zou scoren. Dus dit is sowieso perfect voor mij. Dus, je, eigen, uh, je eigen doelstelling in ieder geval die is gehaald. En het prijzenpakket gaat mee. De kaarten voorbeeld de geluid, de lunchradio, de mok en uh, de lunchbox. En uh, nou ja, morgen is dus er in spanning even meeluisteren hoe de kandidaat het er dan vanaf brengt. Ik ben reus benieuwd. Goeie reis het was ter... echt leuk om mee te doen in elk geval. Okay, mooi dat je er was. Goeie reis terug naar Leiden. Dirk van den Berg dus. Wij melden ons uh, zometeen weer. Ik heb het net al gezegd. Het is uh, vandaag Nationale Gedichtendag. De vraag is, kunnen gedichten de wereld veranderen? Mooie filosofische vraag wel. Het antwoord komt zo direct, om kwart overheen. Ik geloof. ik geloof ik geloof Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Weet je wat een remklauw is? Geen idee.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 Belisol, kozijnen en deuren in kunststof aluminium en hout. De expertise van Belisol gaat een leven lang mee. Meer info op belisol.nl Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro. Wie is de mol? Nog zes kandidaten en één mol. Je hebt een eigen vijzig. Maar het komt omdat ik je niet vertrouw. Wie is de mol?